Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. Dikke kans dat het kerstdiner dit jaar een mini gourmet wordt. Morgen is er weer een persconferentie over de maatregelen... en zal het kabinet vertellen of er rond de feestdagen versoepelingen komen. Maar we moeten er maar niet te veel van verwachten, zegt minister De Jonge. Hij wordt niet vrolijk van de coronacijfers van de laatste dagen. Nou, dat gaat niet goed natuurlijk. Hè? We zien een enorme stagnatie in de, in de cijfers. Dus... Uh... Ja, er is, er is weinig reden of weinig ruimte om aan versoepelingen te denken. Dus die komen er ook niet? Morgen zullen we het jaar over, uh, nader berichten. Is er iets mogelijk met de kerst? Morgen zullen we daar nader over berichten. De ziekenhuizen zien het in ieder geval niet zo zitten. Ze kunnen het nu nog aan, maar zijn bang dat het over een tijdje weer drukker wordt. Dat de nieuwe besmetting is al zes dagen op rij aan het stijgen. D66 wil dat er pas na de verkiezingen een knoop wordt doorgehakt over de A27. Die snelweg moet verbreed worden, hebben de coalitiepartijen afgesproken, dus ook D66. Maar er is veel kritiek vanwege de stikstofcrisis, de hogere kosten... en omdat meer mensen thuiswerken moet de boel worden teruggedraaid... vinden de gemeente en provincie Utrecht. Gisteren werd er nog tegen de verbreding gedemonstreerd. Een standbeeld van Jip en Janneke die hun hondje Takkie uitlaat... in het Gelderse Zalbommel, is verdwenen. Er is een briefje achtergelaten... Waarop Staat dat de twee even weg zijn en dat niemand hoeft te zoeken. De gemeente denkt dat het een stunt is van een oudejaarsvereniging een lekkere warme winterjas over. Breng hem dan even langs. Die oproep doet een organisatie in Amsterdam. Door de coronaregels is er, in, is er in inloophuizen een stuk minder plek en hangen veel daklozen rond op straat. Je weet zelf hoe koud het is. Ik ben hier net naartoe gelopen. het kleine stukje had ik het eigenlijk al koud. Laat staan dat je dag en nacht buiten moet rondbanjeren. Youssef is heel blij met die actie, want die kou dat is maar niks. En s'nachts is het nog erger met de, een nayaal. is zoals die heb echt uh, heb een goede jas nodig. Ze hopen 500 jassen te verzamelen. Heb je alleen handschoenen of mutsen? Ook prima. Die zijn ook van harte welkom. Het weer grijs en veel regen. Alleen in Zeeland en het oosten af en toe droog bij een graad of vijf vannacht. En uh, zijn er opklaringen? Het kan flink afkoelen. Het wordt min 1 tot min 3. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van Zandvoort op zaterdag.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 De Rita Franklin en the Freeway of Love yeah? Ja, we hoorden dat van Albert Jan om half drie het blijft de komende dagen koud en misschien krijgen we wel sneeuw. Ja, en daar heeft heeft dus een mooie kerstplaat voor gemaakt als de eerste sneeuw valt. Dat ik van je en ik in je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 Zij is verliefd. Je voorstellen, Albert Jan, dat ik ook een beetje voorpret had bij het voorbereiden van dit programma. Klopt. Ja, ik kan wel eens meer voorstellen. Geweldig, hè, de testpiets en ik ben verliefd. Ja, de plaatje draaien we elk jaar zo'n beetje met Sinterklaas. Ik ben nu al in de stemming, hoor. Ja, dus hij mocht niet ontbreken zo op uh, Pakjesdag 2020.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 Er staan al een aantal beelden bij, bij, bij het museum... en daar past deze van Jaapje perfect tussen. Zeker. Nou, tot zover inderdaad uh, over Simon Paap, de kleinste zandpoorter. We gaan nog uh, twee platen draaien. Tot aan het nieuws en weer van uh, vier uur. Niet weglopen, Althekan, dan mis je weer het ene ander. <lacht> en een van die twee platen is deze van Bon Jovi en Always.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 Sing a love song Like the way it's meant to be We zien bij de Sanfordse Radio even een pak die zo op de zaterdagmiddag. Bon Jovi was dat en always. We zijn bezig met de derde vrije training van de, de GP van Sakir. En hoe gaat het met onze eigen maxus-stap, Albert-Jan? Nou ja, het is, het is uh, laten we zeggen, als je een beetje snel rijdt... dan rij je onder de 55 minuten je een rondje. Ja, makkelijk. Uh, vijf, ja, vijf, op je slofjes. Uh, ik dacht, heeft 55 uh, uh, uh, ja, ja, uh, 54 uh, seconden. Ja, 54 seconden. Dus. 54 seconden heb je een rondje. Dus het is hartstikke druk uh, op de baan. En uh, ik kreeg het idee dat uh, Verstappen tot op een gegeven moment zat was. Want hij stond op een zevende de, de, de, de snelste tijd. En ik kijk, uh, met mijn ogen. En dan keek ik nog een keer. Toen was Verstappen in één keer de snelste. Ja, je let even niet op. En, en je het let was even gebeurd. Niet op, en het was met uh, 54 seconden, 0, 6, 4. Tot, tot op dit moment de snelste tijd in uh, de vrije, derde vrije training. Bottas uh, komt daar uh, op 0,2 seconden uh, op een tweede plek. En Gasly op een derde. En de zo verrassende Russel, die gisteren dus de twee vrije trainingen op zijn naam schreef... staat momenteel nog maar op een zevende plek. Maar ja, 0,6 seconden op achterstand. Ik bedoel, het is niks. Nou ja, voor dit circuit is het wel veel hoor. Ja, dus, uh... nou ja goed. Maar nee, het ligt dicht bij elkaar. Het is een klein baantje. Het is 3,5 kilometer ongeveer. voor daarentegen is 4,2 maar ja, daar zullen ze ook onder een minuut gaan rijden. Maar goed, volgens nog verstappen op de derde vrije training op een eerste plaats. Oké, okay, dan gaan we nog even karbiet schieten. Karbiet schieten? nou, dat is bijna in heel Noord-Holland verboden. En, dus ook in Zandvoort, of niet? In Zandvoort is het nog niet officieel. Maar ja, de AVP zal zich natuurlijk conformeren aan alle andere gemeentes die het wel hebben. Bloemendaal heeft het trouwens ook, ook inmiddels verboden, is bij mijn weten...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 Side. Looking in You know it's been a long time